3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In zijn woonplaats Hilversum is de componist en pianist Joop Stokkermans overleden. Hij liet een grote oeuvre na in de lichte muziek... waar een hele generatie televisiekijkers mee is opgegroeid. Stokkermans schreef onder meer liedjes voor de jeugdseries... Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer? Q&Q en voor Tita Tovenaar. Mijn vader is een tovenaar. Het is echt, dus. Stokkermans schreef ook de Nederlandse inzending Katinka voor het Eurovisie Songfestival in 1962. In 1974 kreeg hij een gouden harp voor zijn hele oeuvre. Stokkermans was 75 jaar. De burgemeester van Lingewaard bij Arnhem stapt op vanwege onterecht ingediende declaraties. In de verklaring schrijft hij dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen hem en zijn wethouders in de gemeenteraad. De gemeenteraad verwijt CDA-burgemeester Harry de Vries... dat hij declaraties heeft ingediend waarop hij geen recht heeft. De burgemeester benadrukt dat het fout is wat hij heeft gedaan... en op geen enkele wijze goed te praten. Hij wil alle ten onrechte gedeclareerde kosten terugbetalen. Ford sluit volgend jaar in Groot-Brittannië... de fabrieken in Southampton en het Londense stadsdeel Dengenham. Daardoor verdwijnen ruim 2000 banen. In de fabriek in Southampton worden busjes van het type Transit gemaakt. De productie wordt waarschijnlijk verplaatst naar Turkije. In Dengenem worden onderdelen geproduceerd. Ford maakte verder bekend dat het dit jaar 1,2 miljard euro verlies maakt. De slechte cijfers zouden vooral komen door de economische crisis in Europa. De Amerikaanse concern maakte gisteren al bekend dat het in 2014 de vestiging in het Belgische Genk sluit. Het Lange landziekenhuis ziekenhuis in Zoetermeer lijkt gered van de financiële ondergang. Zorgondernemer Loek Winter gaat het ziekenhuis ondersteunen en overnemen. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis... werden het gisteren eens over de keuze voor Winter. Er komen wel nog gesprekken over de verdere invulling van de overname. Loek Winter is een private investeerder... en om eerder onder meer de IJsselmeer ziekenhuizen in Lelystad over... die ook in financieel zwaar weer verkeerden. De PvdA Digista wordt wethouder in Groningen. Hij treedt toe tot het nieuwe college van BMW. Dat steunt op een coalitie van PvdA, VVD, SP, D66 en CDA. Het vorige college strandde na een conflict over de stadstrem. Is daar werd onder meer bekend als woordvoerder van ministers. De bestuurscrisis in Groningen bracht een diep conflict in de lokale PvdA aan het licht. Commissaris van de Koningin in Trente, Jacques Tegelaar, constateerde een verziekte sfeer. Zijn aanbeveling dat alle kopstukken van de partij in Groningen moeten opstappen, wordt door het partijbestuur opgevolgd. Dan het weer. Vrij veel bewolking en soms motregen. Het is een graad of 12. Morgen is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Verder in de kustgebieden buien. En het wordt slechts 8 of 9 graden. ANEB Verkeersinformatie staat een lange file op de A12, Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en Nieuwerbrug, 6 kilometer. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. Omrijden is het beste advies, dat kan vanuit Utrecht via Amsterdam over de A2, of via Rotterdam, via Gorkum over de A27 en de A15.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit Is De Dag. We vieren vandaag een triest jubileum, namelijk het tienjarig bestaan van de Voedselbank. Met een speciale verrassing voor de vrouw die aan de wieg stond van de Voedselbank. Clara Sies is zo meteen te gast. En SGP-jongerenvoorzitter Jacques Roosendaal scheelt vandaag zijn laatste appeltje. Jacques, goedemiddag, hartelijk welkom. Gisteren ontstond er ophef over een Twitterbericht van cabaretier Claudia de Breij, die SGP-fractievoorzitter uh, Kees van der Staaij, ik citeer, branden in de hel toewensten wegens zijn standpunten over juridische ouderschap voor homoparen. Hoe heb jij dat beleefd? Ja, schrikken altijd wel weer. Want uh, weet je, het, het, het draagt niet bij een inhoudelijke discussie. Dus dan gaat het alleen maar weer daarover kennelijk, en dat vind ik voor mezelf dan altijd wel iets... het roept dus enorm veel emotie op dit onderwerp. Dus voor mij ook alert om op te zijn van hoe verwoord je dingen... en, en, en ben je wel helder geweest in hoe je je boodschap naar voren brengt. Maar tegelijkertijd, ja jongens, als we op die manier met elkaar omgaan... dan is een, een nuttige manier van met elkaar spreken heel, heel veel weg in de samenleving. Ja, er is inmiddels vrede uitgebroken, want Van der Staai twitterde vanmorgen... ik heb er een nachtje over geslapen en uh, ik nodig eruit voor een kop koffie... en ik heb begrepen dat Claudia dat inmiddels dankbaar heeft Ja. Aanvaard. ja. Dat is een soort de klassieke andere wang toekeren. Als je dat horen krijgt, dan laten we gewoon een bak koffie drinken. En, uh, ik, ik hoop inderdaad dat ze er wel op terugkomt. Dat zou ik wel netjes vinden. Zo ja, moet je niet met elkaar om willen gaan. Nee, en ze gaan dus nu samen praten. Daar hadden ze vroeger een reclame van. Was het niet van echte boter of zo? Dat is wel een ander product, weet ik niet meer. Nou ja, wordt vast, uh, wordt vast gezellig. Goed, tegen half vier. Onze dichter bij de dag, Tim Pardijs. Maar eerst gaan we een appel schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? Meervoudig ouderschap? Daar gaan we het over hebben, Jacques. Je had het net al verteld. Hè? Wat is dat? dat uh, de concrete aanleiding is een uh, debat in de Tweede Kamer. Een aanleiding van uh, een juridische regeling die nu wordt voorgesteld in een wet, uh, dat lesbische ouderparen ook daadwerkelijk de zeggenschap over het kind krijgen juridisch gezien. Uh, en GroenLinks, dat was het opvallende daarbij, uh, heeft een voorstel ingediend... en eigenlijk gevraagd om te onderzoeken of naar meervoudig uh, ouderschap... ook onderzoek kon worden gedaan. Dus bijvoorbeeld de biologische vader in combinatie met de biologische moeder... en de moeder in de relatie waarin het kind uh, opgroeit. Dus dat je daar met z'n drieën een huwelijk vormt? Uh, ja, nou, niet zozeer een huwelijk vormt, maar uh, de juridisch verantwoordelijk uh, ben... Of, of bijvoorbeeld in het afstemmingsrecht uh, ten opzichte van het kind... Uh, wat nu dus nu, uh, nog uh, ligt bij de biologische uh, afstammeling, waar ik het ook wel mee eens ben. En wat ik het meest opvallend vond is een quote die op uh, de site van GroenLinks stond. Het staat, GroenLinks wil dat partners bij voorkeur zelf zoveel mogelijk kunnen bepalen wie samen een gezin vormen. Juridisch ouderschap hoeft daarbij niet noodzakelijk samen te vallen... met biologisch biologische ouderschap. Dat is voor hun de kern. En dan raak je dus aan een veel grotere discussie. Bijvoorbeeld wil je in het polygame huwelijk... op een gegeven moment in het Burgerlijk wetboek gaan opnemen. Want als mensen er vrijwillig voor kiezen en ze zijn volwassen... dan moet dat toch kunnen? Dat is een beetje wat het bij mij oproept. Dus... Ik, vanuit mijn opvatting als christen, dat ik sta dat voor het huwelijk als unieke verbindenis tussen man en vrouw. waarbinnen die relatie kinderen kunnen worden geboren. Vroeger al niet voor. Maar nu, dit voorstel gaat nog weer veel verder. als je de uiteindelijke consequenties er door redeneert. dan wat er uh, besproken werd in de Kamer. Ja, jij gaat erover praten met Lisbeth van Tongeren, Kamerlid van GroenLinks. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U heeft dat voorstel ingediend van de week. Uh, wat was de gedachte erachter? Nou, de gedachte erachter is dat de praktijk van de huidige gezinnen. Hè, zoals dat. Op heel veel plekken toch anders in elkaar zitten dan twee biologische ouders. die getrouwd zijn. en samen een kind hebben. Dat, eh, dat het recht ruimte biedt om ook die gezinnen uh, hun zaakjes goed te laten regelen. Want er zijn redelijk wat, bijvoorbeeld een vriendin van mij, haar zus is draagmoeder voor haar geweest, zij is vanwege ziekte, kan zij dat zelf niet, maar wil wel graag in haar huwelijk een kindje, dus zij is ja, getrouwd met haar man, en ze hebben nu een kind in dat gezin, maar die zus heeft dat kind gedragen, en zij willen graag, stel dat zij met z'n tweeën tegen een boom rijden, dat de zus uh, de ouder is. Nou, dat kan op dit moment in het recht niet. Dus er zijn al flink wat van die situaties. Twee mannen met een alleenstaande moeder... die allebei halftime voor een kind zorgen. Die combinaties zijn er al. En wat GroenLinks nou zegt... wacht nou niet weer tien jaar... totdat hè, we daar allerlei verschillende problemen opdoemen. Maar ga nu vast die discussie aan. En staatssecretaris Steven heeft een onderzoek daarna toegezegd. Ga die discussie aan over wat je daar wel... en wat je daar niet voor kan en wil regelen. Om bijvoorbeeld zo'n situatie met zo'n draagmoeder. Uh, uh, Jacques, hoe kijk je daar tegen? Ja, kijk, nee, dat het een gevolg is natuurlijk van uiteindelijk uh, de, de instelling dat, van het homohuwelijk, et cetera. Dat, dat vind ik op zich logisch. Maar nee, ik vind het dat het dat gaat lep... niet over een homohuwelijk. Nou, het is een gewoon man uh, ja, okay, en ja, vrouw die getrouwd zijn. Ja, ja. Nee, op zich dat die situaties bestaan, dat is me helder. Maar dan vind ik het ook weer wat merkwaardig welke redenering GroenLinks daarop toepast. Ik bedoel, als ze dat bij milieu zouden doen: van er is een praktijk, dus laten we het juridisch uh, uh, meeregelen. Dan zouden denk ik directeuren van uh, olieondernemingen bij wijze van spreken ook lid worden van GroenLinks. Het is natuurlijk wat voor principes zullen zijn. zijn ook je? vaak uh, wat, wat, uh, uh, wel oh, lid. Nee, wat GroenLinks. Voor, wat ja, voor principes ja, oh, hulden? Ook je? van Greenpeace. Wat voor principes huldig je achter uh, dat, dat, bijvoorbeeld dat erfrecht of dat, uh, uh, het, het afstammingsrecht? En dan zeg ik, er is een biologische orde. Uh, ja, gewoon heel feitelijk, er zijn een man en een vrouw nodig om, om een kind te verwekken. Respecteer dat. Voor mij is dat religieus ingekleurd. Maar je ziet breder in de samenleving ook wel dat mensen puur vanwege die biologische reden zeggen... Uh, hou daar aan vast. En je komt dus met allerlei moeilijke vragen. Het is niet voor niks dat de raad voor... Uh, uh, jeugdbescherming en de Raad voor Strafrecht uh, verkietse kanttekeningen bij dit uh, uh, wetsvoorstel hebben geplaatst. Omdat ze zeggen, ja, we hebben er geen ervaring mee, en zeker op de langere termijn... Het is nog geen wetsvoorstel, voor... hè? Het enige wat GroenLinks zegt, dit is maatschappelijk nee, sorry, ja. al aan de orde. Dus we moeten daar met z'n allen zich... en daarom zijn die kanttekeningen juist ook vreselijk handig. En ook de gevoeligheden die er zijn in sommige kringen, om die op tafel te krijgen en om daarover te praten zonder dat dat in de lacherige sfeer gaat. Of in mm. de... Hey, ik heb ook... Nou ja, hele nare e-mail in mijn uh, e-mailbox mogen uh, ontvangen, ook hele leuke geboortekaartjes, aanmoedigingen ja. en ook wel een mooi grapje. Ik weet niet, uh, ik probeer dat niet beledigend te doen, maar de vader van Jezus was ook niet zijn biologische vader ja. en dat is toch voor christenen. Hij was dood van God. O. Ja. <laughs> en ja, voor uh, een hele heel rustige is het dat het een mens, inspirerend ja. uh, voorbeeld en een inspirerend gezin. Dus als dat acceptabel is, waarom zou het niet acceptabel zijn? He, kan een kind te veel liefhebbende ouders nee, hebben? Ik denk ja, van niet. Nee, de, de, de, zeker. En de, de, het gevaar is dat we alleen daarop focussen. Ik zeg op mijn beurt dan, en dat is eigenlijk toch wel de vraag die erachter schuilt, als je dit dus gaat verbreden, is de GroenLinks dan voorstander van het openstellen van het polygame huwelijk en dat ook wettelijk vastleggen? Wat GroenLinks wil is, he, er is nu een fictie, dat de ja, in een huwelijk... Wilt u antwoord geven op deze vraag? Want Dat vind ik zelf ja, wel relevant om het te begrijpen. Bezig. Er is nu een fictie dat je twee getrouwde mensen hebt... en dat de kinderen die daarvan afstammen biologisch hun kinderen zijn. Maar zelfs in een gewoon huwelijk blijkt dat 10 tot 20 procent van de gevallen... is dat niet het biologische kind van die getrouwde man. Dus als je zegt de biologie moet mijn lijn zijn... dan hebben we een heel ander probleem. Dan zou je bijna in alle gezinnen eh, DNA-tests moeten doen. Daar zijn wij helemaal niet voor. Mm. Wij vinden dat het recht moet faciliteren wat er in de maatschappij ontwikkelt. En dat is waarom wij nu vinden dat er een discussie moet zijn over gezinnen die er zijn en die dat ook heel belangrijk vinden om dat goed te regelen: He, twee mannen, twee kinderen, één ja. moeder. Ik heb nog niet het een antwoord, mevrouw Ik heb niet uw antwoord op de vraag van Jacques gehoord. Dus of het polygame huwelijk ook in het burgerlijk wetboek moet worden vastgelegd. Want als iemand volwassen is en hij nou, kiest zelfstandig voor, ik noem maar wat, een, een, een vrouw die met vijf mannen wil trouwen of nou, wat voor vorm dan ook, dan zou ik zeggen vanuit die, dat, dat algemene principe, zoals dat verwoord stond op uw site, ja, dat, dat moet dan ook gebeuren. Ik ben voornamelijk bezig om te zorgen dat er een discussie komt rond hè, meervoudig ouderschap. En of je een polygaam huwelijk wil, is een hele andere vraag. Nou, die, als je die ligt dus... wel uiteindelijk in het verlengde. Ja, sorry dat ik u onderbreek, maar als u zegt van juridisch ouderschap hoeft niet noodzakelijk samen te vallen, of eigenlijk meer de voorkeur van zelf. Mogelijk kunnen bepalen wie een gezin vormt, dat is wat er op de site staat, dan is dat wel de consequentie. En mij wordt vaak natuurlijk verweten en kwalijk genomen dat ik dan uh, voor het, uh, het, het, het, zeg maar het heter huwelijk ben. Maar als ik dit soort redeneringen en ik, ik vind het ook Ik neem u helemaal consequent. Niks kwalijk. Het enige wat ik wil is een, een, een discussie van alle zaken. En een discussie wordt meestal doodgeslagen als je direct naar het meest uh, voor sommige mensen afschuwwekkende extreme voorbeeld gaat. En het gaat mij om dit geval om kinderen die er al zijn, van vlees en bloed, die hmm. rondlopen, die zelf ook graag willen dat eh, degene waarmee zij een band hebben als een ouder... dat hij dat in, in, in rechten ook is. Ja, maar in die hoor, discussie ik, ik zou ik eerst niet, willen doen. Ik hoor u niet zeggen, polygamie is voor mij buiten de orde. Voor mij is in een discussie niks onmiddellijk buiten de orde... want dan sla je de discussie helemaal dood. En er zitten ook van alles aan haken en ogen aan. aan en nu al bij lesbisch ouderschap. He, mm -hmm. een, uh, een kind wat binnen een huwelijk geboren wordt bij een lesbisch stel... wordt aangegeven als een buitenechtelijk kind. Nou, dat vind ik echt, echt schokkend en beledigend. De ene moeder kan het kind bijschrijven bij haar verzekering. De andere moeder kan dat niet. Ja, er zitten ja. consequenties in het erfrecht. Dus dit is niet iets waar je even een losse vorm. Idee hebt en dan gaan we over tot de orde van de dag. Dus je zit er goed met elkaar over nadenken. heel goed over met elkaar uh, discussiëren, debatteren en dan stap voor stap zorgen dat he, het recht ruimte biedt aan wat uh, uh, mensen in de praktijk nodig hebben. Kun je Jacques nog een laatste reactie? Ja, nou um, ik, ik sta inderdaad nog steeds voor die klassieke huwelijksopvatting en doordat we dat hebben losgelaten, krijgen nu al die hele moeilijke juridische vragen en ik ben er geen voorstander van en ik zie ook dan de ontwikkeling, nou bijvoorbeeld richting het polygame huwelijk. Dat, uh, dat zou niet mijn keuze zijn. Maar je krijgt dat door de medische mogelijkheid. Mogelijkheden. Vroeger zeiden we dat iemand dood was als zijn hart niet meer klopte. Nou, ja, maar... Nu is iemand nog lang mm -hmm. niet dood als zijn hart niet meer klopt. Daar moet de, de juridische maar... uh, werkelijkheid moet zich ja, daarop aanpassen. Maar... Puur als iets technisch mogelijk is, is voor mij niet gelijk de morele vraag beantwoord. En dan blijf ik staan inderdaad voor dat klassieke huwelijk. En dat is helder. De, de dat, dat, dat, dat is uw goed recht en dat is helder. En uh, ja, ik sta daar anders in. Dat mogen ook duidelijk zijn. Ferry nog een splijtende opvatting. Uh, nou, ik, ik ben, een, uh, ben een econoom, dus ik wil vooral uh, weten... Hoe, hoe zit het nou uh, met, met de erfenissen en alle, alle juridische verbanden? Het wordt wel ingewikkeld, maar uh, voor mij is het. Het is wel ingewikkeld, ja. Ja, dus maar ik zou heel graag willen heel, heel weten... hoe nou dat het, dat het kind overlijdt en er uh, zijn drie ouders of vier... Uh, goh, hoe wordt het dan afge afgewikkeld? Ja, ik denk ja. dat die ouders ongelooflijk verdrietig zijn... en samen hun kindje begraven. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Oh ja, en het kan ook meer dan drie zijn nog, mevrouw van Tongeren, wat u betreft. Ja, er zijn ook uh, twee aan twee stellen, Twee ja, ja, okay. uh, homomannen, twee lesbische vrouwen... die kruislingskinderen hebben en die ook gezamenlijk opvoeden. Hm. Goed. Nou, er wordt een uitgebreid onderzoek, vermoed ik zo. Want er staat zich en toe... vooral een groot debat. Hij ja. heeft toegezegd dat hij het gaat doen, hè? Hij gaat het onderzoeken. En wij willen graag met andere partijen, met het COC... ook met uh, mensen van alle verschillende... De, de, van de rechtsspraak, uh, maar ook mensen vanuit de verschillende kerken... die discussie aan. En dat gaat er mij om dat een kind he, niet te veel liefdevolle ouders kan hebben. Oké, okay. Jacques Roosendaal en Lisbeth Vertongeren, dank voor dit moment. We gaan verder praten over een jubileum dat we eigenlijk niet willen vieren, want de voedselbank bestaat tien jaar. Clara Cies, Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, is dat een felicitatie waard of niet? Nee. Niet? Dan, nee, gaan, dan gaan we niet. u niet feliciteren. Nee. nee. Uh, maar niet. U was een van de oprichters hè, met uw man. Ja, klopt. Hoe begon het? Ja, tien jaar geleden bij ons thuis uh, dachten wij een aantal gezinnen te helpen die in de problemen zaten. En uh, dat idee is een beetje uit de hand gelopen. Ja, kunt u zich het uitdelen van de eerste pakketten nog herinneren? Ja, zeker wel. Uh, dat ging echt... Uh, toen, toen waren we uh, een dag bezig om twintig uh, pakketjes in te, in te pakken. En mijn man ging op vrijdagochtend om zeven uur de deur uit... in zijn oude VW-busje van twintig jaar oud. En kwam s'avonds om half tien weer thuis. Want overal werd een praatje gemaakt. En uh, ja, meestal kwamen er wel weer nieuwe adressen uit, uh, mee terug. Van, ja, uh, ah, meneer Sjaak, mijn buurvrouw... heb het ook moeilijk en die volgende week... Voor ook een pakketje meenemen. Nou, en dan ging de volgende week een pakketje voor de buurvrouw mee. Oh ja. en, en zo is dat begonnen. En hoe groot is het geworden? Hoeveel zijn er? Er zijn 135 lokale voedselbanken door het hele land. En uh, we zitten nu tussen de 30 en de 35.000 gezinnen per week... die oh. onze hulp... Uh nodig hebben. Ja, en wordt het nog steeds meer? Groeit het nog steeds? Wij groeien met uh, 10 tot 15% per maand op en, dit moment. En dat is uh, door de hele 10 jaar zo geweest? Of ziet u nee. de laatste tijd weer een toename? Dat is echt de laatste drie jaar is dat uh, heel erg hard gegaan. En uh, nu in deze tijd, uh, dit jaar, uh, ja, het is uh, bi te bizar voor woorden. Maar we zijn de snelst groeiende bank van Nederland op dit moment. <laughs> ja, dat zal wel. Met die andere banken gaat het allemaal niet zo goed. Nee. Nee, dus dat is wel logisch. En een verklaring voor de groei zou kunnen zijn dat in 2008 RTL 4 het programma geen cent te makken maakte, waarbij René en Natasja Vroken van een bijstandsuitkering moesten rondkomen mm. en bij de Voedselbank terechtkwamen. We luisteren even naar een fragment. We gaan een maand leven op bijstandsniveau. We hebben iets van vijf of zeshonderd euro in de maand om van te eten te leven. En zo. De vrogers gaan in de bijstand. Ja, dat is wel anders. Ah, dat past niet eens om te stoppen hier. Ik heb net internet je tafel zien staan met je vier stoelen. Als ik je 30 euro bied, is dat goed? Kinderen? Niet langer dan 5 minuten. Ik denk dat ik me het uit de pit moet trekken. De vrogers, effe geen centen Ja, heeft dit geholpen? Um, het heeft zeker geholpen om mensen over de schaamte heen te helpen. Over die drempel heen te helpen van hulpvragen. Want het is eigenlijk te gênant voor woorden dat je in een land, een rijk land als Nederland, uh, voedselhulp moet vragen om je gezin te kunnen blijven onderhouden. Ja, en, toch... en dat heeft zeker geholpen. We hebben toen een, een, een, een, in die drie maanden daarna een enorme uh, toestroom gehad van hulpvragen. Toen is het weer wat rustiger geworden. Maar nu de afgelopen anderhalf, twee jaar met de crisis en alle ellende eromheen uh, schiet het weer echt uh, de pan uit. Ja. U heeft zelf ook op bijstandniveau geleefd, hè? Ja. Hoe moeilijk is het om te erkennen dat je hulp nodig hebt? Lastig. We hebben zelf ook een periode gehad dat we in de schulden zaten... voordat we hier met het hele voedselbankwerk begonnen. Uh, dat hebben we zelf op eigen initiatief gesaneerd. Maar dat heeft wel twee, drie jaar geduurd. En dat is knap lastig. Je doet er alles aan om naar buiten toe uh, je hoofd hoog te houden... en maar niet te laten merken dat je eigenlijk dat geld voor die padvinderij... of die scouting niet hebt. En dat je eigenlijk dat geld niet hebt om een tractatie te doen... op een verjaardag op school. En je wordt wel heel erg creatief. Maar uh, ja, die bijstandsniveau, uh, dat heeft ons wel de basis gegeven om er doorheen te komen. Hmm, ja. En dat is ons wel gelukt. Het is niet makkelijk, maar ook niet onmogelijk. Is de arme veranderd in die tien jaar? Is dat een andere persoon dan tien jaar geleden? Ja. Dat denk ik wel. Als we kijken naar uh, de achtergronden van de mensen die nu bij ons aankloppen... dan is dat echt een doorsnee van de samenleving. Dat zijn hoogopgeleide mensen die goede banen hebben gehad... mensen die zelfs bedrijven hebben gehad, die failliet zijn gegaan... en tot over hun oren in de schulden zitten en het niet meer uh, weten te redden. Huwelijken die kapot lopen, huizen die gedwongen verkocht moeten worden... Hmm. met restschulden van, van 30 tot ja, misschien wel 80, 90.000 euro. Je ziet het allemaal voorbij komen. De nieuwe armen heet dat, geloof ik. De hè? nieuwe armen, ja. ja. Veriaan? Ik zou wel willen weten hoeveel tijdelijke klanten hebben jullie... en hoeveel mensen zien jullie tien jaar lang al elke dag terugkomen? Nou, gelukkig niet. Want we hebben vanaf het begin, en daar ben ik wel blij mee... een limiet gesteld aan de hulp die we verlenen. Maximaal drie jaar. Dat hebben we gekoppeld aan de duur dat een schuldhulpverlening duurt. En wij vinden dat binnen die drie jaar... iemand zijn toko weer op de rails moet hebben... Uh, Komen daar nu een paar maanden bij... omdat de aanloop naar een schuldsanering ook een paar maanden duurt... dan doen we daar niet te moeilijk over. Maar we willen per se niet dat mensen afhankelijk worden... Tot in lengte van dagen van onze voedsel. Ja, maar als het toch gebeurt, waar moeten ze dan in? Nee, dat gebeurt maar weinig. Ja, dus, je zo, hebt een zo, hele kleine. Hele... Nou, wij zelf niet. Maar wij verwachten dan dat uh, maatschappelijk werk, jeugdzorg, thuiszorg, uh, die instanties ervoor zorgen. Want die weten wat er aan de hand is binnen zo'n gezin. Uh, wat er nodig is om die mensen hun eigen toko te kunnen laten ja. runnen. Ja. Stuur je U... wat mensen weg? Die, die gewoon niet Ja, dus het vierde jaar dus pech had. Um, dan gaan wij dus wel heel erg uh, strikt kijken van wat is er aan de hand? Waar, waarom is het nu nog nodig? Maar dat vroeg verder niet. En dat is, Stuurt u wel eens mensen weg? Wij sturen wel eens mensen weg. Oké, okay. ja. dat kan ja. nodig zijn. Die onnodig te lang bij ons blijven hangen. U bent voor veel vrouwen een inspirerend voorbeeld. U bent genomineerd voor de Female Inspiration Award 2012. Ja. Yeah. Voelt dat goed? Dat is gek. Ik wist niet waar ik las, toen ik het, eh, het las. <laughs> Aan de telefoon is Carmen Breveld van de Federatie Zakenvrouwen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u hoort bij die Female Inspiration Award, hè? Nou, nog sterker. Ik ben de initiatiefnemer. Kijk. <laughs> Want uh, we hebben al, al drie awards voor de ZZP van het jaar, de dus MKB-vrouw van het jaar en de Internationale vrouwelijke Ondernemer. En wat Clara Cies daar neerzet is eigenlijk een vorm van topondernemerschap, maar dan zonder die miljoenen bonussen die je opstrijkt. Krijg ik die van jullie ook niet dan? Die is... Uh, nee, die miljoenen hebben we helaas ook niet. He, nou, ik ben niet teleurgesteld hoor, want ik ben er apetrots op. Nee, maar het feit dat je gewoon uh, uh, met 5000 vrijwilligers... Nou, ik weet niet of jullie weten hoe moeilijk dat is om vrijwilligers aan te sturen. Want je hebt geen potem om op te staan. Je bent zo afhankelijk van die mensen, hun, hun goedwil. Om die dat, dat aangestuurd te krijgen landelijk, dat is eigenlijk een soort... Ja, een soort van Albert Heijn, maar dan op vrijwillige basis. Ja. En logistiek management en alles wat erbij komt kijken. En ik vind dat daar veel te weinig waardering voor komt. en besef hoe moeilijk het is om zoiets te blijven doen. Ja. op een onbezorgde basis. Maar zij is dus genomineerd. Gaat ze het ook winnen? Ik. Uh... Ik hoop het wel. Ik hoop het uiteraard wel. En dat is aan de jury. En op 31 oktober zijn alle genomineerden die voor de verschillende categorieën in aanmerking komen... hebben een individueel gesprek met de jury. En daarna wordt er een definitieve keuze gemaakt wie welke woord gaat winnen. Want hoeveel mensen zijn er genomineerd voor de Female Inspiration Award? Er zijn meerdere inzendingen, maar wij hebben eigenlijk alleen Clara... ...tot nu toe voorgedragen, dus we willen ook even wachten hoe de jury uh, daarop gaat reageren. Oké, okay, het kan zijn dat de jury zegt er moeten nog andere nominaties bijkomen. Het zou kunnen. Maar Oeh. ze heeft veel kans op dit moment. Ze heeft veel kans, want we hebben nog niet een tweede, we hebben nog niet een tweede uh, persoon op dit level kunnen aantreffen in Nederland. Je wordt, nu wordt het pas nou, echt spannend, hebt, je zeg ik hoor hier. Je hebt, je verschillen, maar je hebt dat, verschillende dat, groepen in Nederland. Je hebt mensen die gewoon heel goed voor hun gezin zorgen. Ja, dat Je snap hebt ik. mensen die heel goed Andere voor hun familie zorgen ja. en vrienden. En dan heb je Clara die voor de maatschappij. En daarna komt Obama, die voor de wereld zorgt. <laughs> okay. Ja, haar namer op. Dus, dankjewel, Carmen Breveld. Nou, dat wordt hem vast. Dat zal dus binnen, binnen een week blijken. De, de Clara <laughs> zit ontzettend te blozen hier. <laughs> ik krijg het hier bloedje. He, ja, voor je. je hebt ook een boek voor je liggen. Ja. Daar staan ook recepten in. Ja. Uh, en even voor ons, Ewout de Bruin, die ging met het uh, voedselbankpakket koken bij sterrenkok Gert Blom, van restaurant uh, Amarone in Rotterdam. Uh, je moet bij koken vooral je eigen smaak volgen, vindt Blom. Hm. Waar het mij om gaat is gewoon de smaak. In een sterrenrestaurant zag je ook een bepaalde presentatie, dat is natuurlijk wel erg belangrijk. Maar uiteindelijk, hoe je het erin verkeerd, gaat het om de smaak. Dus of je nou thuis koopt met een recept van de voedselbank, of dat je nou in een sterrenzaak staat en je staat volgens hun recepten te koken, uiteindelijk draait het altijd om de smaak en je moet het lekker vinden, dus je moet gewoon het beste ervan maken. Toen belde ik u met de vraag of u mee wilde doen. En toen zei u meteen: oh, dan zal ik wel een spaghetti moeten maken. Maar die recepten in het koopboek vallen eigenlijk best mee. Nou, ik heb het dus even door zitten bladeren. En het zijn echt leuke dingen. Zoals soufflé en dat soort dingen. Dus, en dat verwacht je ook in dit soort zaken. Dus uh, nou, we gaan een soufflé maken. Want uh, ja, dat is binnen drie minuten klaar. Dat, uh, dus we gaan een, een, een, een, een romig vinksoepje maken, wat in het boek staat. En uh, daar gaan we zo meteen lekker mee beginnen. We gaan ja, beginnen met het snijden. Die gaan we van tevoren bakken. En die gooien we dan even op, op, een, op een theedoek of op papier. Zodat ze even een beetje uitlekken. Anders wordt het gewoon heel vet geheel. Dus daar ga ik nu uh, de op doen. Nou, het witbrood is uh, gesneden. Nou, staat in het recept dat we dat in de oven doen. Maar u doet dat in een koekenpan. Ja, ik. Uh, ik uh... Maar ah, het is een stuk makkelijker voor thuis, want ja, niet iedereen heeft een oven. en Iedereen heeft een koekenpan, iedereen heeft wat de of gewoon wat zonneolie. Uh, dus uh, dan is het wat makkelijker om te maken. Nou, dan gaan we eerst de aardappel schillen en snijden. Dan hebben we het uitje, dat doen we even fijn snipperen. Gewoon dezelfde stukjes als de aardappel. En als laatste hebben we de venkel. Die snijden we ook. In kleine stukjes. We hebben een passende pan. Hoeveel liter is dit? Hier nou, kent er wel een liter of uh, tien in. Dus, uh, maar ik vind het, ik, wat ik belangrijk vind als je een recept maakt, is dat je een ruime pan hebt. Want je moet kunnen roeren en zeker als je een soepje gaat maken. En dan beginnen we. Het begint lekker te ruiken. Daar ja, moet even aankopen nu, dus je ruikt de bouillon nou, En dan, dan zometeen, ik schat een tien minuutjes, kwartiertje. Dan gaan we hem lekker pureren. Dan pakken we de staafmixer en dan gaat hij door de zeef. En dan maken we hem verder op smaak, indien het nodig is. Ik Zie je nog een beetje nadelen? Ik gooi er nog een beetje room bij. Toch? Ja, ik wil er toch een beetje room bij hebben. Ook vanwege de kleur, maar ook omdat hij dan uh, wat vriendelijker overkomt in de mond. En dan scheppen we dat zo in een bordje. Zo. En dan lekker de grotonnetjes eroverheen, dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Nou is dit een recept wat uit een koper komt voor de voedselbank. Ja. Zou je nou kunnen voorstellen dat je zoiets ook hier op de kaart zet? Ja hoor. Dan uh, uh, zou ik een mooie venkelsalade maken, van rauwe winkel marineren, en dan leifolie, peper en zout. En dan met gebakke kokiers. Dus dat is een, uh, een lekkere combinatie. Ja, Ewout de Bruin ging met een voedselbankpakket... bij sterrenkok Gert Blom van restaurant Amarone in Rotterdam langs... en maakte daar dus heerlijk eten. Het is één probleem, begreep ik, Clara Sies. Mm -hmm. De houdbaarheidsdatum die op veel producten staat. Ja, uh, op zich is die houdbaarheidsdatum natuurlijk al een, uh, uh, iets... waar mensen zich helemaal door laten misleiden. Misleiden? Misleiden. Wij doen ons als uh, persoon, als individu... zo vreselijk tekort door te denken dat een pak koffie... Uh, aan bederf onderhevig is als de houdbaarheidsdatum uh, verstreken is. Dat is nooit zo? Nee, dat, dat duurt jaren. Dat gaat misschien met een tiende procent per jaar achteruit, die kwaliteit. Maar je moet wel een krek zijn om dat uh, te proeven. Want het, maar waarom staat het erop dan? Ja, uh, ik ben bang dat dat economische belangen zijn. Uh, Zembla heeft de laatste ook een uitzending aan gewijd soepen... die uh, vijf jaar houdbaar zijn in een pot... waar een houdbaarheidsdatum van niet langer dan vijf maanden op komt te staan. Okay. Omdat anders de verkoop niet doorloopt. En daar hebben jullie last van? Daar hebben we ontzettend veel oh. last van. Want als, als mensen spullen over de datum krijgen, gaan ze klagen. Terwijl ze helemaal niet hoeven te klagen. Ja. Maar die houdbaarheidsdatum... ik zou daar een dag radio, televisie, kranten, alles aan willen wijden. We heeft men... nu een minuut gehad. Dat lijkt me even genoeg voor nu. is dus lang niet genoeg. Over tien jaar bestaat u dan nog? Ik ben bang van wel. Hmm, jammer. Maar mm -hmm. goed dat u het doet. Dank voor uw komst. Graag gedaan. Het is tijd voor onze dichter bij de Dag. Dat is vandaag Tim Pardijs. Tim, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Het heet Wie is de nerd? Tassen die van bagagedragers getrapt worden. Sportbroekjes die naar beneden worden getrokken. Leraren die de andere kant op kijken. Het zijn de zandkorrels in de raderen van de goed geoliede carrière van pubers. Moeten we ze hiermee feliciteren? Mensen die nu in talkshows drie zinnen achter elkaar zeggen. De mensen die gouden platen vol zingen, gedichten maken voor de radio... ...brallerige stukjes schrijven voor tijdschriften... ...en die, als ze iedereen beledigd hebben, gewoon weer opnieuw beginnen. Zijn dat de pestkoppen of de gepesten van vroeger... Misschien had je meer moeten klieren, meer banden moeten plakken, meer paardenbiefstuk moeten eten. Misschien, maar we zitten nu in een fase waarin de nerd van het jaar een trotse en knappe brunette is. Dus de vraag is nu, levert het nog wat op? Ga je eronder gebukt of wil je iets veranderen voor de mensen die na je komen? Nou, nah, prachtig. Mooi gedicht. Moi. Tim, dankjewel. We zetten het op onze website, Dit is de dag Nu En dan kunt u ook van alles terugluisteren uit deze uitzending. Einde van dit is de dag. Hartelijk dank, Jacques Roosendaal, Clara Sies en Ferriaan. Uh, Jacques, het was jouw laatste keer. Dus extra dank voor al die keren dat je hier was. Graag gedaan. En uh, we gaan zo meteen door met uh, uh, Philip VPRO op deze zender. Geo uh, Goms, vanuit Den Haag, wat ga je doen? Ja, wij zouden gaan praten met de hoogste baas van Fokker Technology over zijn rol bij de ontwikkeling van de JSF en wat hij vindt van het rapport van de Rekenkamer. Maar wij gaan dat laten schieten voor belangrijke nieuws uit Den Haag, waar wij trouwens zitten, met een riant uitzicht op de ridderzaal. Maar wat wel doorgaat, is het gesprek met Eurocommissaris Karel de Gucht. Hij schreef het boek Vrijheid van en Liberalisme in tijden van cholera. En dat gaat over Europa en zijn afkeer van het nationalisme. En ook van het euronationalisme. Maar eerst het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In zijn woonplaats Hilversum is de componist en pianist... Joop Stokkermans overleden. Hij laat een grote oeuvre na in de lichte muziek... waar een hele generatie televisiekijkers mee is opgegroeid. Stokkermans schreef onder meer liedjes... voor de jeugdseries Q&Q en Tita Tovenaar. Joop Stokkermans is 75 jaar geworden. Agressie en geweld tegen politici bij provincies, gemeenten en waterschappen zijn afgelopen jaren toegenomen. Volgens cijfers, die minister Spies aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, gaf dit jaar 38% van de politici aan dat ze in aanraking zijn gekomen met agressie en geweld. In 2010 was dat nog 32%.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 ANW-verkeersinformatie. Er is veel vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Nieuwerbrug, 6 kilometer. Is daar vanmorgen een vrachtwagen uitgebrand? Er zijn nog opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2. Verkeer richting Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum over de A27 en de A15. Op de A18, naar richting Varsenveld, vielen bij Toetegem West 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO Ro, vanuit Den Haag aan het Binnenhof... waar het vandaag een komen en gaan is van gasten voor de heren Rutte en Samson. De sociale partners, gemeente en provincievertegenwoordigers. De formatie nadert de afronding. U hoort daar alles over hier in de Villa. En we spreken met Karel de Gucht, eurocommissaris voor handel... en bovenal een liberaal. Een nieuw liberaal elan is het antwoord op eng nationalisme... en andere problemen in de wereld. Hij schrijft dat in zijn pas verschenen boek... Uw reacties zijn welkom via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. We gaan als een haas over naar politiek verslaggever Joost Vullings, ook in Den Haag... Groot nieuws over de formatie Joost? Nou ja, ja redelijk groot nieuws. We hebben gehoord dat uh, eigenlijk het hele regeerrekord uh, al bij het CPB ligt. Uh, ja, dan is natuurlijk de logische vervolgvraag: zijn ze dan helemaal klaar? Nee, dat is niet het geval. Uh, de financiële afspraken zijn gemaakt. Uh, die liggen daar. Daar zijn ze klaar mee. Maar er zijn nog wel een paar dossiers. Maar niemand zegt welke dossiers. Daar zijn dan nog één of twee of drie opties. Die liggen dan allemaal bij het CPB. Die worden ook al doorgerekend. Maar er moeten nog wel een paar dossiers. Moeten dus nog een klap op worden gegeven. Maar ja, dat gebeurt vanavond. Dat gebeurt morgen. Want er zijn nog wel twee sessies gepland morgen. Dan kan in het weekend het CPB alles doorrekenen. Uh, dat hebben ze al voor een groot gedeelte gedaan. Dus dat is heel snel gebeurd. En dan kunnen ze maandag met de CPB-cijfers in de hand uh, nog eventjes wat dingen bijstellen. En dan zou het in een, dus in een gunstige geval uh, dinsdag naar de fracties kunnen gaan. Maar het klinkt alsof er nog een paar details liggen, Joost. En je weet ook, de duivel zit in de, in de detail, zoals Cruyff het zegt. Ja, Het kan nog fout gaan. Dus. Nou, ik, ik geloof al weken niet meer dat het fout kan gaan. Maar er moet nog wel wat, uh, wat gebeuren. Ze hebben nog een, een avondsessie tot negen uur gepland. En nou ja, vaak hebben ze nog wel het gebruik om dan langer door te gaan. En er staan nog twee sessies uh, morgen gepland. Natuurlijk zijn ze ook teksten aan het schrijven. Maar er moeten nog wel een paar knopen en knoopjes worden doorgehakt. Oké, okay, maar knoopjes en de, de belangrijkste financiële dingen... worden dus nu al doorgerekend. Ja. Wat heeft dan het bezoek vanochtend bijvoorbeeld... van de polderpartijen, van de sociale partners nog voor zin gehad? Hebben die nog wel iets toe kunnen voegen? Vroegen. Hebben ze dat zo snel gedaan dat Samson en Rutte nog gauw even een kattenbelletje meegestuurd hebben? Dat zou kunnen, ja. Kijk, dat, ja, ja. Dat, bedoel, kijk, het is niet zo dat die partijen werden uitgenodigd om te onderhandelen, maar die hebben zeg, op hoofdlijnen de, de, de, de denkrichting gehoord van wat er op tafel ligt. En dat was wel een moment om te zeggen van, nou ja, eh, nou ja als, als ze hadden gezegd, hier kunnen we echt niet meer leven en dat levert de stront op in de achterban en we gaan desnoods met z'n allen de straat op. Kijk, dat kan natuurlijk wel een punt zijn voor de heren om te zeggen van, nou ja, dan, dan passen we nog wat aan. Uh, maar goed, dat is één belletje naar het CPB. En dan weten zij weer waar ze aan toe zijn. Heb als je enig veranderen. idee om welke punt het gaat? Ik, ik weet in ieder geval gisteren. Uh, maar of dat vandaag nog... gisteren was de woningmarkt uh, was nog steeds geen besluit overgevallen. de woningmarkt, dan, dan denk je dus gelijk een hypotheekrente ja. Daar lagen nog twee opties uh, op tafel. Zo, dat was ook nog vanochtend zo. Dus het kan zijn uh, dat dat net is afgetikt. Maar het kan nog heel goed zijn dat het pas vanavond of morgen pas gaat en gebeuren. En niks gehoord verder over uh, arbeidsmarktzaken? Nee, daar heb ik niks over gehoord. Wat Betreft de radiostilte hebben ze goed volgehouden. Op wat kleinere dossiers zijn er lekker geweest, maar op echt die hele belangrijke dossiers waarvan iedereen wil weten ja, wat er gaat gebeuren. Ja, daarop zijn ze toch, ja, zeggen, is de discipline goed geweest en horen wij helaas heel erg weinig. En wij horen dat er ook al gesproken wordt over ministersposten, dat werd al een tijdje, ja. maar nu heel concreet met name erbij. Ja, de, de, de, de, uh, wat, wat uh, heel veel mensen zeggen hier, ze zijn er al lang uit de, uh, met, wat betreft de verdeling van de posten in de namen, uh, Rutte en Samson. Dus op het moment dat het regeerakkoord door de fracties is goedgekeurd, daarna, dan komt er een debat en dan zal uh, Rutte worden aangewezen als uh, formateur. En dan kunnen ze eigenlijk gelijk de uitnodigingen de deur uit doen om die mensen te laten langskomen. Dan hoeven ze inderdaad niet meer met elkaar te spreken over uh, welke ministerspost uh, wil jouw partij eigenlijk en uh, wie heb je daarvoor in gedachten. Dat, dat lijstje is al af inderdaad. En het is ook niet zo dat uh, uh, Samson zo brokkenpiloot is dat hij uh, dit geheel nog helemaal afgehamerd ziet worden op het congres. Wat de Partij van de Arbeid, natuurlijk, ook nog wel even moet houden. Ja, nou, daar, daar, daar gaat niemand van uit. Kijk, Diederik Samson uh, heeft natuurlijk, toen hij uh, werd gekozen als uh, fractievoorzitter. dat was een moment van nieuwe energie voor de partij, voor de fractie. Hij heeft natuurlijk een fantastische verkiezingsuitslag uh, neergezet. Het vertrouwen is groot in de leider. Zijn mandaat is groot. Uh, dus de kans dat een congres hem gaat terugfluiten. het kan altijd, maar die kans acht ik zeer klein. Oké, okay, Joost Vullingspolitiek verslag even vanuit Den Haag. Dankjewel. Pst. Eén minuut. We stonden hier op de hoek van de straat, keken uit over het weiland. En het vreemde was dat ik hier mijn hele leven een beetje op had gewacht. Mijn ouders die wonen vlakbij Schiphol. En als ik vroeger uit mijn zolderraam keek, dan zag ik de vliegtuigen landen. En dan dacht ik heel vaak: als er nu eentje neerstort. Dan ga ik de mensen redden. En dan gaat mijn vader, omdat hij altijd foto's maakt... foto's maken van de ramp. Nu was ik op de bewuste dag toevallig bij mijn ouders thuis. En toen kwam de buurvrouw binnen. En die zei... De NOS heeft gebeld voor een getuigenverslag. Er is een vliegtuig neergestort. Nou, we hadden begrepen dat die voor de landingsbaan terecht was gekomen. Dus we zijn naar de hoek van de straat gegaan, hier. En we keken uit over het weiland en ontdekten al vrij snel... dat hij waarschijnlijk een paar kilometer verder... zelfs nog achter de snelweg terecht was gekomen. Dus we konden niks doen. Uh, we zijn weer omgedraaid en terug naar huis gelopen. U hoorde één Minuut, gemaakt door Chris Baajema.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 En vandaag neemt Metropolis een kijkje in Kenia bij de 22-jarige Rispa, een polygamist in hart en nieren. Hij heeft een goede raad voor de mannen wereldwijd. Polygamie is verboden in Kenia, maar het komt wijdverbreid voor. Het is namelijk toegestaan in de traditionele wetgeving die bestaat naast de juridische... In steden zoals hier in Nairobi is het moeilijk polygamisten te vinden. Maar even buiten de stad wordt het een stuk eenvoudiger. In Matassia, dat is een dorp zo'n 15 kilometer van de hoofdstad hier... woont de 22-jarige Rispa in een huisje langs een stille weg. Zij woont daar met haar twee kleine kinderen. Een deel van de week woont Rom Votti en die is 37 bij haar. De rest van de week brengt hij door bij zijn twee andere vrouwen. Rom, waarom ben je een polygamist geworden? I I grens, die. De vrouwen komen Met een brede vertelt hij: De vrouwen komen naar mij, ik so kan ze like niet weerstaan en uh, laat ze maar komen. Ik heb drie. Twee in Matassia, één leeft in Nairobi. Hij heeft uh, drie vrouwen, twee van hen leven hier in Matassia en eentje leeft in Nairobi. Rispa, um, hoe is het om rond te moeten delen met twee andere vrouwen? Hij is goed. Het is goed. Het is goed. Het is goed om samen te zijn. We zijn elkaar als Ze zegt het is goed om samen te zijn. Eigenlijk als een soort zusters. Is het um, het feit dat Ron nog twee andere vrouwen heeft... dat je dus eigenlijk wat meer vrije tijd voor jezelf hebt? Dat hij er niet altijd is. Dat je wat meer vrijheid hebt, is dat een goed iets? Yes. It's giving a lot of times. Uh, it's good. Met een blijde glimlach uh. zegt ze: het is gewoon goed. Rond drie vrouwen, vijf kinderen. Dat is financieel een volgens mij een erg moeilijke positie. Well, financially is really tough. But then. Um... Ja, hij zegt het is niet altijd eenvoudig. Uh, zeker als je dan kinderen hebt, meerdere kinderen hebt en moeten naar school, opvoeding. Uh, dat kost natuurlijk geld. Hij zegt maar alle vrouwen helpen met, met uh, wat werk erbij en, en zijn inkomen moet dat lukken. Ron, kom je uit een polygame familie? Well, mijn vader was geen no polygamist, maar mijn grootvader was. Zijn vader was geen polygamist, maar zijn grootvader had, had twee vrouwen. Hoe zie jij Ron, zijn twee andere vrouwen? mijn vriend, yes we meetied we talk, we just good together, like sisters, we just talking as if you don't get married with, as if you are, you not jealous with each other. Als vriendinnen, als zussen, uh, ja, we praten met elkaar, we hebben plezier met elkaar. We uh, als we samen zijn, dan, dan is, het, is het gezellig, maar ja, dus geen jaloezie. Rispa, jij hebt twee kinderen, twee jongens. Um, hoe zie jij die andere drie kinderen? Like my children. I think they're like my children. Wil mean, my children are there, they're, they're just like their children. Ja, het zijn uh, ook mijn kinderen. Rond, kan je dit elke man adviseren? Yes, men should not resist being polygamous. It is inherent in men to be polygamous. Mannen zouden zich daar niet tegen moeten verzetten. Het, is, uh, het, het maakt gewoon deel uit van hun natuur en ze zouden gewoon aan moeten voldoen. Hoe is het om je aandacht gelijkelijk te verdelen? Well, put yourself first. The women will adjust to you. Je kan gewoon niet helemaal gelijk de aandacht verdelen over al de drie, de vrouwen. Hij zegt, je moet gewoon doen zoals je zelf denkt wat, wat goed is. En toen ik hem vroeg, van, aan wie denk je dan aan jezelf, ook, ook aan de vrouwen. Hij zegt, de vrouwen die zullen zich aanpassen aan mij. you happy? Yeah, I'm good. I'm happy. Are you happy? I'm happy too. <laughs> ze zijn alle twee gelukkig, zeggen ze. Een reportage van Ilona Evelens. en tot zover Metropolis Radio. Karel de Gucht, eurocommissaris, Belgische liberaal. Hij heeft net een boek geschreven. Vrijheid, liberalisme in tijden van cholera. Goedemiddag, meneer de Gucht. Goedemiddag. U eindigt uw boek met de zin... Dit boek is geschreven uit woede. Woede waarover? Ja, het is natuurlijk een, een stuk een zinspeling die in de titel zit. Hè? Liefde in... Tijden van cholera, het beroemde boek van Gabriel Marcia Marquez, Dat heeft mij geïnspireerd. Tot liberalisme in tijden van cholera. Maar cholera. in het Spaans betekent ook woede. Cholera, ja, woede. En, uh, uh, dus je hebt die dubbele betekenis uh, die, die, die erin zit. En ja, het is geschreven uit, uit woede, maar een positieve woede. Uh, om, om dingen te veranderen in, in de maatschappij. Woede is niet per definitie een negatieve kracht. Uh, een politicus, denk ik, moet altijd. Uh, ja, van een zekere woede uitgaan, bezieling, eh, drang... Om, om dingen te veranderen, kwaadheid... om, om dingen die, die, die niet veranderd worden. Eh, het is dus van die positieve opstelling dat ik dat woord gebruik. Het is niet zo dat uh, iemand door woede ook verblind kan raken, enigszins? Ja, zeker. Mm -hmm. Je kan er alle mogelijke dingen verblind maken in het leven. Hè? Mm -hmm. maar, uh, maar wat wilt u veranderen? En waar wilt u die woede voor gebruiken? Voor welke verandering? Maar ik stel vast dat... Uh, Um, er is zeer veel woede in de maatschappij is, wegens de economische problemen, de financiële problemen die er zijn, armoede waarmee dat gepaard gaat, uh, uh, het snelle veranderen van de wereld en, en je moet dat volgens mij uh, democratisch kanaliseren en je moet daar dus op inspelen met je eigen positief gerichte woede om een aantal dingen ter discussie te stellen, te veranderen, uh, niet alleen te denken op korte termijn, maar ook op, op lange termijn. Waar willen we met Europa naartoe? Uh, op welke uh, politieke basis kunnen we een Europa bouwen... dat ook in de volgende generaties uh, een uh, appel heeft aan, aan zijn eigen bevolking? Dat is eigenlijk wat ik probeer te doen. in dat. Maar noemt u eens concreet welke dingen u wilt veranderen... op de korte en de lange termijn? Oh, zeer veel. Uh, ik pik er ik een paar belang, dat, uh, twee belangrijke uit. Twee belangrijke. Goed, een Europees wel. Ik, ik denk dat je... Uh, Inderdaad, naar een uh, economische unie van Europa moet, maar je moet goed uh, afleiden wat je daar dan mee bedoelt. Wat ik daarmee bedoel is dat je de nodige convergentie hebt tussen de begrotingen van de lidstaten, zodanig dat je ook een convergentie krijgt tussen hun politiek. En als je dat doet, convergentie tussen de, de begrotingen, dat ze met andere woorden uh, behoorlijk op orde zijn, dan zal er denk ik ook wel een convergentie van de politiek komen en dat is een noodzakelijke basis. Uh, ja, om ook op termijn die monetaire unie bijeen te houden. Die, de, de landen moeten. het verschil in competitiviteit tussen de lidstaten moet, moet kleiner worden. Dus, zo niet wordt dit op termijn een onhaalbare zaak. Dus want u de, vraag, waarschuwt... naar een redelijk, de u... vraag naar een redelijke verdere integratie van Europa. Dat is één punt. En het tweede punt, want het gaat dus ook over België. Uh, is, is, is dat je, uh, vind ik, af moet van de politiek... die altijd maar focust op nieuwe staatshervormingen... en gewoon de problemen die zich stellen... recht aan, recht toe moet, moet uh, ter sprake brengen. Uh, met name een volledige herziening van ons uh, fiscaal systeem... dat nu vol erzatspolitieken zit... Uh, uh, waarbij de echte problemen uit, uit de weg gaat... En, en, en geen oplossingen biedt. Ik geef het voorbeeld van de vernootskapsbelasting. Die is 33 procent. In de praktijk betaalt iedereen minder... Grote bedrijven betalen ze helemaal geen vernootschapsbelasting, meestal om, om, omdat zij uh, ja, tussen de verschillende bedrijven van, van een concern met, met uh, de financiële massa spelen zodanig dat ze geen belasting meer betalen in, in een duur land. En dat is, dat is België. Dat is, het, noem ik vo, dat is een, een voorbeeld van Dat Laat ons dat probleem echt aanpakken in plaats van uh, ja, te, te, te blijven uh, zaniken over de hoge. Uh, uh, belastingen die dan door sommigen niet betaald worden... laten ze ons lager situeren, maar er dan ook voor zorgen... dat iedereen zijn deel bijdraagt. Oké, okay, dat zijn twee punten hè, die u noemt. U zegt u in uw boek ook, en ik denk dat dat ook het grote struikelblok is... u waarschuwt voor het gevaar van nationalisme. En dat niet alleen in uw eigen land, in België, maar in heel Europa. En dat is het grote struikelblok om te komen tot wat u voor ogen staat. Ja, ik, ik denk dat het inderdaad een, een, een um, voor een stuk een bijproduct is van de Europese integratie... in die zin dat je vanuit de, de lidstaten bevoegdheden ziet... verdwijnen naar, naar Europa. En dat is, dat is onvermijdelijk. Uh, en dat dat... Uh je keert ook een zekere frustratie, maar, maar je krijgt ook een reactie... naar, naar de kleinere entiteiten die, die dan zelf ook hun, uh, hun onafhankelijkheid willen inpalmen. Kijk naar Catalonië, ja, kijk naar Schotland... waar binnenkort er een uh, referendum plaatsvindt, De discussie die daarover altijd maar blijft worden in, in België. Van Vlaanderen, Vlaanderen. Dus, uh, ja, niet alleen Vlaanderen, dus, uh, mm -hmm. noem het maar België. Uh, en, en met andere woorden, je hebt... Uh, uh, ja, de staat die naar boven naar Europa en naar beneden naar de regio's uh, onder druk staat en, en dat geeft dat aanleiding tot zeer nationalistische uh, opstellingen. Maar je kan nationalistisch zijn op verschillende niveaus hè. je kan staatsnationalist zijn je kan ook een nationalist zijn op het niveau van de regio's, maar je kan eigenlijk ook een Europees nationalist zijn, zeggen de alle ja, wat bevoegdheden moeten daar zitten. En uh, ja, dat, uh, dat betekent gewoon dat je zegt, er is een probleem. Dus per definitie moet er een Europese oplossing komen. Hmm. En elke andere oplossing die moet je niet bekijken. Dat is een vorm van Europees nationalisme. Dat moeten we ook niet maar hebben. Maar u zegt net, we moeten de dingen samen doen in Europa. Anders krijg je ze niet opgelost. Daar komt het zo'n beetje op neer. Dus Europees nationalisme is dan toch juist goed. Want dan dwing je elkaar om het samen te gaan doen. Nee, ik... Uh, ik... Uh, nationalisme is volgens mij altijd verkeerd. Omdat je dan mensen niet uh, catalogeert op basis van wat ze doen of van wat ze zijn... maar op basis van waartoe ze behoren. En dat, dat, dat is een mensbeeld dat volgens mij volledig mm. tegenstrijdig is... Met, de, met het liberalisme. Ik ben een uitgesproken liberaal, dus nationalisme... op welk niveau het zich ook situeert, dat uh, is, is not my cup of tea. Ja, u bent een uitgesproken liberaal... en de teneur van uw boek is ook uh, uh, van het liberalisme moet het komen. Maar u zegt in uw inleiding... Het is een open deur dat de liberale droom vandaag de dag aan diggelen ligt. Als je terugkijkt op de twee decennia die achter ons liggen... kun je zo de gebeurtenissen eruit halen... waarop de bittere realiteit haar plaats weer opeiste. Nou, dat lijkt me nou niet een aanbeveling... om weer terug te keren tot dat liberalisme. Ik denk dat een heleboel problemen waar we mee te maken hebben... Uh, ook voorkomt uit het, uh, ja, uit, uit het gebrek aan, aan liberalisme. We hebben na de, de val van de Berlijnse muur een soort van uh, uh, liberale aha-erlevenis gehad. En, en dan komt natuurlijk vroeg of laat frustratie. En dan, dan zijn er al wat mensen die afstand nemen van wat ze vroeger zo overtuigd in geloofden. Mm. Dat is de periode, denk ik, waar we nu in zitten. En de opdracht bestaat erin van de liberale mensen die politiek... Uh, actief zijn om uh, dat liberalisme te herbronnen... en opnieuw in het centrum van maar de Maar daar gaat het dan dus om. Het is niet zozeer een gebrek aan liberalisme, wat u zegt... als wel dat dat liberalisme een beetje verkeerd is uh, ingevuld. Een verkeerd soort liberalisme. Nee, wat ik, wat ik zeg is... is uh... Uh, men, men heeft liberalisme vereen... Ja, misschien hebt u wel een beetje gelijk. Men heeft eigenlijk liberalisme met kapitalisme of, of, of met markten. Uh, en, en als er dan iets verkeerd gaat met de markt, dan zegt men ja, er gaat iets verkeerd met het liberalisme. Ja, er kan natuurlijk altijd iets verkeerd gaan met markten, maar dat het niks aan het feit dat de, de markt de beste manier is om, om uh, een staatshuishouding en om een economie. Uh, te organiseren. Dus er is een soort van collateral damage... als ik het zo mag noemen naar het liberalisme toe... waarbij het antwoord moet zijn... we moeten dat liberalisme herbronnen... en opnieuw in het centrum van de politieke discussie plaatsen. Dat, dat, dat is mijn project. Als dat soort liberalisme... als we dat nou eens plakken... op de economische en politieke crisis van Europa... wat zou er dan op korte termijn moeten gebeuren? Wel, Ik, ik geloof dat je uh, op korte termijn minstens twee dingen moet doen. Dat is uh, de hervormingsplannen die zijn uitgetekend... En, en met een aantal landen ook overeengekomen, uitvoeren. Waarbij ik ervan overtuigd ben dat je maar opnieuw... Uh, in een aantal landen stevige grondvesten kijkt... als als eerste de, de staatshuishouding behoorlijk hervormd wordt. Bijvoorbeeld in Griekenland, bijvoorbeeld uh, in, uh, in Portugal. En, en, en laten we eerlijk zijn, ook in, in onze eigen landen... is er wel een en ander te doen. Maar dat dus is het is geen liberalisme, dat is dus gewoon goede boekhouding... En dat is, nee, dat is niet waar. Want als je zo'n staat opnieuw bekijkt... dan kan je dat door een liberale bril... of door een socialistische bril bekijken. En dat is fundamenteel van elkaar verschillend. Uh, de liberaal is niet tegen de staat. Maar de liberaal vindt... dat uh, die staat zich maar met een beperkt aantal zaken... moet bezighouden... waar anderen zich niet kunnen mee bezighouden. En dat die op de koop toe... wanneer hij zich daarmee bezighoudt... dat die uh, performant moet zijn. Uh, een staat is, is eigenlijk een organisatie... in onze ogen... die ook in de privéwereld zou overleven. Nu, met de meeste van onze staten is dat op dit ogenblik duidelijk niet het geval. Hè? We geven veel te veel geld uit en we zijn dus niet performant met onze staten. Dus daar moeten we absoluut iets aan doen. En een tweede bekommernis die ik heb, is uh, een politiek draagvlak voor uh, Europa. Um, ik zal misschien iets paradoxaal zeggen, maar mijn uitgangspunt is dat indien het economisch wat beter zou gaan gaan in de komende jaren... wat ik hoop, met u overigens, denk ik... Mm -hmm. uh, dat dan uh, misschien de Europese constructie... nog het meest van al in vraag zal worden gesteld. Omdat natuurlijk de Europese constructie, de Europese integratie... ondertussen op heel wat van uh, onze menselijke activiteiten ingrijpt. En wellicht aanvaard je dat iets uh, makkelijker... Als, als, als, uh, als er geen alternatief is, maar als het beter gaat... dan zullen mensen, denk ik... Uh, uh, ja, beginnen uh, analyses maken in, in, in functie van uh, alternatieven. En, en tegenaan zal het wel echt nodig zijn... dat er een goed politiek antwoord is... en een goede politieke, democratische verankering van Europa. Ja. Even een actuele vraag aan u. Er is een enorme discussie over of Griekenland meer tijd moet krijgen... om die bezuinigingen door te voeren. Binnen de Trojka, dat is de centrale bank, dat is het IMF en dat is de EU... is daar de Europese Commissie, is er niet een duidelijke mening over. Wat vindt u? Moeten ze meer tijd krijgen voor die 13,5 miljard bezuinigingen? Dat is, een, dat is het soort van vraag waar je volgens mij niet kan op antwoorden met ja of nee... Uh, je moet kijken, wat is mogelijk... Een beetje. Ja, nee, wat, wat is mogelijk uh, zonder dat het uh, een aantal fundamenten in Griekenland uh, onderuit haalt. Daar is het IMF dus bang en, uh, voor, als je nu de huidige lijn doorzet... door ze nu te laten bezuinigen. Uh, ja, dat is de ganse discussie tussen het IMF en, en de Europese Unie... Ja. van wat is nu de juiste weerslag van bezuinigingen. Uh, je zou het ook anders kunnen stellen en zeggen... Ja, als je niet bezuinigt, uh, van waar komt dan het additionele geld? Nee, in Nee, dat kant? is waar, Want maar dan gaat het op... weer om geld. En daarnet zei u, als de mensen zich een beetje prettiger voelen... en als het economisch beter gaat, dan kan je ze ook makkelijker... een politieke boodschap en ook Europa verkopen. Dus je zou er eigenlijk voor moeten zorgen... dat het met Griekenland net een beetje beter gaat. Ja, dat, daar ben ik het mee eens. Maar wat, wat ik wil zeggen is, een land dat in zo'n programma zit... die kunnen natuurlijk op de internationale financiële markten... geen geld ophalen en... Dat betekent in de praktijk dat de, de, de marge die ze kunnen hebben om er wat langer over te doen, dat die marge hen moet gegeven worden door de trojka zelf. En met andere woorden, zal er op een bepaald ogenblik daarover een politieke beslissing moeten vallen. Dit wordt nu allemaal voorbereid, maar dan zal er een politieke beslissing moeten vallen. Maar als je die periode langer maakt, dan betekent dat ook ja, dat op een bepaald ogenblik iemands geldbeugels zal moeten opengaan. Het idee van we maken het langer en dan gaat het sowieso minder kosten, dat ben ik niet zo van overtuigd. Wij zullen het spoedig weten, meneer De Dat Dit was Karel De Gucht eurocommissaris. En we spraken met hem over zijn nieuwe boek... Vrijheid, liberalisme in tijden van cholera. Dank u wel. Dank u wel. En dat boek is uitgegeven bij De Bezige Bij, een Nederlandse uitgever. Wij zijn zometeen na het nieuws terug... met veel nieuws en analyses over de formatie. Ik heb vanochtend het college van burgemeester en wethouders laten weten... dat ik per direct...